Gert Kluk met het NOS Journaal. Het aantal gemeenten dat het afsteken van vuurwerk... rond de jaarwisseling verbiedt, lijkt nauwelijks toe te nemen. Uit de rondgang van het ANP blijkt dat dit jaar twee gemeenten... voor het eerst een vuurwerkverbod instellen, Alkmaar en Zutphen. Gemeenten die al een vuurwerkverbod hebben... vinden het handhaven ervan lastig. Ze hopen dat het verbod uiteindelijk leidt tot gedragsverandering. Vooral gemeenten in de grensregio zien volgens het ANP... weinig in een lokaal vuurwerkverbod... omdat vuurwerk over de grens gewoon te koop is politiebonden pleiten opnieuw voor een landelijk vuurwerkverbod. Oekraïne heeft in het oosten van het land een Russisch oliedepot aangevallen in de bezette regio Luhansk. Volgens de strijdkrachten werd het oliedepot gebruikt voor de bevoorrading van de Russische troepen. Het Kremlin heeft nog niets over de aanval gezegd. Oekraïne valt vaker Russische wapen- en brandstofdepots aan, ook in Rusland zelf. In de verklaring van de strijdkrachten staat verder dat de luchtverdediging vannacht 24 Russische aanvalsdrones heeft neergehaald... Bij vier is dat niet gelukt of die schade hebben aangericht, is niet duidelijk. In Sluis is vanochtend op straat een dode aangetroffen. De politie zegt dat de man mogelijk door steekwonden om het leven is gekomen. Er is nog niemand aangehouden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Boeing schrapt 17.000 baden, meldt de nieuwe topman. Afgelopen kwartaal boekte de vliegtuigbouwer opnieuw een fors verlies.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 Het weer, af en toe zonne-sluierwolken. Vanmiddag mogelijk wat lichte regen. Het wordt zo'n 13 graden. Vanavond vanuit het westen buien. Met aan kans op zware windstoten. Morgen is nog buien en veel wind. Smiddags droger en rustiger. En dan opnieuw maximaal 13 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoord op zaterdag. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. Ja, ja Goedemorgen, goedemorgen Zandvoort. Zandvoort. Ja, daar zitten we weer. Zitten we weer uh, uh, Ger uh, Loogman en, uh, en uh, ja, daarom... mijn naam is Hans Botman. En we hebben een hele goede technicus vandaag. Die nog even in, in, in de oorlog is Ik met alle apparatuur. Zeggen, maar, uh. Jaap Koper. <laughs> en uh, wie kent hem niet? Welkom Jaap. Jaap. Ja, dank Leuk okay. dat je er bent. En Jaap zit elke morgen zit bij Café Koper een uh, kopje nou. koffie te drinken. Nou, nieuws, ja, is Mio, om, om, alle, nieuws, oh, Mio sorry. alle nieuws uit Zandvoort door te nemen. Heb je nog, heb je nog wat nieuws, Jaap? Nou, weinig. Het is, weinig. Het is, het is een beetje ja. stil. De, de kerkklok werkt weer, dus dat, de, de, oh, dat is het enige. Het want dat heeft een hele tijd stilgestaan. Ja. En dan kijk je dan ochtends om 9 uur. Kijk je altijd naar die, uh, naar die klok. Ja, ik, ik begreep dat die, die, die kerktoren binnenkort helemaal in de stijgers gaat. Die ja. Uh, ja, ja. ja. Wat, van, uh, van, van de... Van de, van de stokkerk, ja. Okay. Ja, dat zal niet morgen zijn, maar nee. uh, binnenkort. Okay. Ja, dat zal onderhoud zijn en dingen, weet je wel. Ja. Nou, zo hoort het ook. Het is pracht, pracht, een prachtige kerk. Die, uh, Absoluut. Die toren... We waren er gisteren. Ja. ja? We waren er gisteren. was in de Ja, ik was ook in de kerk. Jij ja, was toch ook in de kerk? Wat hebben jullie dan gedaan, jongens? Nou, we zijn naar de opening geweest van Zandvoort Art.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 Zeg maar uh, van alle kunstenaars die meedoen, dat zijn er een stuk of 60 of, of 70 zelfs, ik weet niet precies. Maar dan uh, hebben ze werk hangen. Ja. En dus als, als jij in één keer al, al het werk wilt zien wat er in voor gefabriceerd wordt door uh, kunstenaars, dan. Zou ik ook naar de kerk gaan, ja. Ja, En je kan, uh, je kan op uh, internet kijken waar uh, alle kunsten ja. van staan. Want ja. het is heel erg verdeeld in Zandvoort. Tuurlijk, in hun eigen ateliers vaak. Hè, en, vaak, uh, maar ook niet altijd. Want mijn zuster die maakt uh, beelden. Ja, die doet ook mee. Ingrid Loogman. En uh, zij uh, exposeert bij de, bij de, uh, in de Halterstraat bij de bij de ogen, bij de telezaak. Oh, ja. Nou, wat ja. grappig, ja. ja. Leuk. Dus daar kan je er Dat ook... is vlak onder jou ook. Dat is vlak ja, onder mij. Ja, dat ja. heb jij geregeld, neem ik nee, aan. Dat heb oh, ik niet geregeld. Nee, nee, nee, nee, nee. dat doe je niet. Nee, dus, uh... Maar dat is leuk, ja. En uh, ja, algemeen thuis en noem maar op. Hè. Want uh, je zou ook op de website van art kunnen kijken waar alles te doen is. Maar de meeste uh, ateliers zijn open. En je kunt dan uh, praatje, praatje maken met uh, de kunstenaars. Hun werk, uh, mooie werk bekijken. Dus uh, het wordt een uh, leuk weekend als het een ja. beetje dit weer blijft. Het is een mooie, mooie wandeling en, uh, door Zandvoort. En je kan dan wat euh, uh, street art nog bekijken. Er is dit ook in de route opgenomen Precies. volgens mij. Dus dat is uh, allemaal leuk. Ja. Uh, nog verder nieuws? Ja, god, uh, uh, de casino gaat natuurlijk weg, dat weet je. Het casino gaat weg. En dat is toch uh, wel een heel triest verhaal hè? Ja, dat is wel een triest verhaal. Maar er dat komt een, een... Eh, er, is, er is wel euh, eh, groot nieuws, want euh, ja. uh, Gert-Jan Bluis komt straks langs. Ja.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 Ja, leuk. En uh, nou ja, goed. Uh, uh, jan Blijf is ook nog bij de voedselbank geweest. Maar nou ja, we gaan hem ja. gewoon overal een paar dingen gewoon vragen. Nou, dat is wel uh, leuk. Verder hebben we. Um, um, ja, we, we, we wilden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 Die komt vertellen, want gisteren was het coming out day. Ik weet niet of jij er nog aan meegedaan hebt, Hans. Uiteraard, ja. Eindelijk uit de kast. Ik heb een keer rode wijn gedronken in plaats van witte wijn. Dus, uh, nou, die gaat erover praten. En dat is ja. best een, daarna hebben we uh, Willem van der Sloot aan de telefoon Ja, Ja, teken. Willem kon niet komen, maar een paar dingen speelden er natuurlijk. Hij heeft een uh, bramenactie gehad, die uh, voor het dierenasiel ja. 2800 euro heeft opgeleverd. Dat is niet heel veel heel. geld, hè? Ja, ja zeker.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 Waar die herten niet overeen kunnen springen. Nee. Ze willen heel graag naar onder de onderkant. Ja. kant. Er staan hè, lekkere, jonge, ah, klein, vrouwelijke hertjes. Kleine kleine, kleine rupsjes en kleine uh, kikkertjes kunnen er wel nog. Ja, ja, maar een beetje grote muis wordt wel lastig hoor. Ik heb het ja. hek gezien, maar het is wel... Een Bol is gesignaleerd hè, daar. Dus meter. Ja, ja dus het gaat, gaat er wel over. Ja. Dus er zijn mensen die er overheen heen. kunnen springen, dat is duidelijk. Goed, goed en uh, we hebben natuurlijk muziek. Kunnen we wel wat uh, laten Zullen horen? Zullen we dat ja. daar maar eens mee ja, gaan beginnen we, denk ik? Ja. heel goed. Ja, Michael McDonald met I keep forgetting. Ja, ja kan, kan niet beter. Kan niet beter, nee. Goed zo. Goedemorgen, Zandvoort. Michael McDonald, en uh, I keep forgetting, een van de mooiste nummers die hij gemaakt heeft, naar mijn mening. En, uh, ja, gij, heeft hij er meer uh, gemaakt? Uh, ja, hij heeft, he, ja, hij heeft albums gemaakt. Dat is een heel. Uh, Kijk eens aan, en, uh, hij, uh, volgens mij treedt hij nog op. Ja, dat zou best goed ja, ik weet het ja, niet. Ja, ja, ja. Nou, jij bent gisteren bij de opening geweest. Gij, ik ben uh, bij de opening van Art geweest, Zandvoort Art uh, 2024. En daar heb je Fantast, wat mensen gesproken. Bijzonder he? gezellig. En, ja, we uh, gaan niet meer ben Absoluut. Ja. En ik heb een uh, leuk... Uh,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 En die heeft hier in de hele regio meerdere orgels gebouwd in de 19e eeuw en een aantal zien eruit als tweelingbroertje van dit instrument. Oké, okay. niet van. David Molenburg, eh, burgemeester van Zandvoort. Eh, nou, we staan hier bij Arts Zandvoort. Eh, wat, wat, wat vind jij daarvan? Nou, kijk, wat ik ontzettend mooi vind is om eh, te zien dat Zandvoort weer een weekend lang heel veel kunst laat, eh, laat zien.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 dat daar een nieuwe Mondriaan bij zit. Eh, dat is eh, tot nu toe nog niet het geval geweest. Nee, maar eh, ik ben natuurlijk veel, zelf wel heel veel met muziek bezig. Maar ik vind het ook, eh, ja, ik ga heel graag naar musea. Ik ben eh, lang ook in het bestuur gezeten van een eh, instelling voor hedendaagse beeldende kunst. Ik had er nul verstand van. Maar als je acht jaar in zo'n omgeving bivarkeert met die kunstenaars... dan ga je langzaam een klein beetje begrijpen waar dat gaat.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 Uh, ook uh, wijn. wijn. is nog te koop voor 15 euro. Ook met een uh, heel mooi etiket van Zandvoort Art. En ook daar de overbrengst van is voor de kinderkunst. En we verkopen ook onze geweldig mooie sweaters. Die ik ook hier aan heb. Ja, en ik ook. Dus alles is uh, daar in de kerk. Hartstikke mooi. Nou, Jeanette die, uh, loopt hier met een lach rond. Dus een uh, tevreden organisatie. En uh, uh, hoeveel, hoeveel kunstenaars doen er dit jaar mee? 78, dat is weer meer dan vorig jaar. Ja. ja. 60 en nu ja. hebben we echt... Ja, ja. En, en... Uh, hele goede pers hebben we en uh, erg veel uh, goede uh, resultaten, denk ik. Maar dat gaan we nog zien. Natuurlijk We gaan het zien. Maar het weer speelt ook mee. Het is mooi weer. Lekker wandelweer. Goed voor de kunstgroute. En uh, we hebben dit jaar in het LBC een natuurlijke groep die hier al voor de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 Mag mijn dochter belt ondertussen. Dat is helemaal niet handig. Nee. Um, maar de Hannieschapsschool heeft een hele donkere aula hier. Die komen we met de doeken van ons podium goed blinderen. Dus ik hoop zo dat het uh, gaat lukken allemaal. Ja, Muziek, uh, kunst in het donker. Nou, M kom allemaal kijken. Neon absoluut, kunst. Absoluut. Toch? Ja, nou. nou, Karin. Uh, en, uh, Ger? Ja? <coughs> Rabbel, Marcel, heeft natuurlijk ook nog speciaal... Een, een minuutje samengesteld. Kijk. Uh, maar daar wil ik straks ook wel even op terugkomen. Dat is goed. Het volgende het uur... Nog niet begonnen. Het volgende ja. uur kom je uh, uh, nog twee keer terug ja. en dan, uh, ja, dan gaan, we het, gaan we het zien, horen goed. en beleven. Ja, hartstikke goed. Tot straks, wel. Serena. Hoi, hoi. Uh, hij, het, is toch, uh, het is toch een fijne vrouw. Ja, zeker. Leuker, leuker. Ze is echt een lady, hoor. Ze is echt een... lady.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 Ja, dat is die lady Tom Jones. Tom Jones, ja. Mooi nummer ook. Ja, eh, mooi nummer. Ja, ja, ja, ja. Goed, uh, bij ons is aangeschoven Gert-Jan Bluis, Wethouder Financiën onder andere van... Uh, van de de CDA. Ja? Goed, uh, uh, ja, ja, van CDA. Ja, van de dorst, de ICD, ja? Ja, het, we zijn nog niet begonnen op de Dorfspartij. Maar... Ja, dat is altijd belangrijk. Uh, welkom Gert-Jan, want uh, ja, het was een drukke week voor jou. Hè? Want uh, ik zag je in een rolstoel zitten. Je, je hebt twee avonden de programmabegroting begroting ja. en de najaarsnoten behandeld. Ja, en natuurlijk hebben we de cultuurweek geopend. cultuurweek geopend, nou ja, het, uh, je bent gewoon hartstikke druk geweest. Laten we beginnen even met de, uh, de, de, de vergadering over de najaarsnoten en de, de, de programmabegroting. begroting Hoe kijk je daarop terug?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 Eigenlijk te goed. Want. Uh, de, ja, de elke uh, dat... die zei van. Uh, er lijken we lijken wel een bank. En uh, er moet gewoon meer worden uitgegeven. Ja, dan, dat, dat vond dat, je dat zet... voor uitspraak. Dat, dat vond ik uh, wel een mooie uitspraak. Maar je moet altijd kijken: van... hoe kom je aan dat geld? En in dit geval zijn het vooral de inkomsten die zijn gestegen. En er zijn de inkomsten onder andere uit parkeren. Maar ook uit toerisme die zijn gestegen. Maar die stijgen dan. Maar dan moet je wel zorgen. Als dat geld is.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 Voordat je het binnen hebt. Ja, en, en dat komt, is een beetje wat hier ook aan de is. Komt er een tweede scannenauto? Want als je toch veel geld moet Nee, wij hebben een 1-scannenauto. Wij, wij hebben een 1-scannenauto. Meer, meer als voldoende. Oh, okay. maar, maar, maar het is wel heel, heel effectief. Absoluut dat, Absoluut. dat is het zo zeker. Dus, maar oké. Okay, dat is dus het verhaal eigenlijk. Je moet het eerst binnenkrijgen. Dus begro je begroot altijd. Ja, ik begroot inderdaad. Misschien soms wat conservatief. Maar als je het geld al, al hebt uitgegeven. Ja, dan.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 Maar die schuift nu door naar volgend jaar. Ja. Ja, en dan kan ik zeggen, ja, dat gebeurt me niet. Nee, dat gebeurt wel. Alleen het gebeurt een jaar later. Ja, ander, ander vervelend voorbeeld is de ik bedoel, Er worden ook al jaren ja, over gesproken. Ja, Woningen ja, voor jongeren. Ja, okay, dan, dan, dan, dan blijven dan ze nog. echt wel bij volkshuisvestingen en ook bij pre zijn waarom dat niet is. En ik ben, ben ik daarmee eens. Daar heb ik de, mijn collega ook over aangesproken. Van god, daar moeten we echt uh, mee aan de gang. Een ander voorbeeld is de grote krocht: Dat heeft anderhalf, twee jaar stilgelegen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 Jaar hebben we gewoon gezorgd dat die sociale basis, voor, alle in, voor het welzijn van al onze Zalverts, die staat gewoon weer voor de komende vier jaar op de rit. Dus, en, en er wordt ook veel geld aan uitgegeven. Tuurlijk wel, maar de Duimwachter en de Watertoren, dat zijn wel privéprojecten in principe. Nou, wel Ik ben erbij geweest en ik weet wat ik aan heb moeten doen om deze project op tijd af te gaan. Ja. De Watertoren, een privéproject, volgens mij was het een hobbyclub nee, okay, gemeente die er 20 nou, jaar over heeft ja, ja, gedaan. Ja. Maar in ieder geval, het is wel zo dat uh, de, er heel veel bouwprojecten, en dat werd natuurlijk al wel genoemd, die, die, die, dat, dat gaat allemaal zo stroperig. Dat, nou ja, bijvoorbeeld, ja, nee, dat duurt ook lang, maar op het nee, moment... Dan, dan heb ik het over de Heijmansweg, uh, weet je wel, de, de, de uh, uh, oude meneesje, uh, er zijn nog wel meer plekken. Ja, maar de oude, bijvoorbeeld de meneesje, is een mooi voorbeeld, daar hebben we maximale inspraak gedaan...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 De, dus de, deze maatschappij is best ingewikkeld. Ja, als, gaat... als, als die uil weg is... dan gaan we weer zoeken naar... De nee, uh, uh, nou, bij wijze van spreken. Daar hebben we wel <laughs> onze maatregelen voor genomen. Want volgens mij is nu heel Zandvoort... op dat gebied in kaart gebracht. Zodat we ook wat structureel daaraan kunnen werken, maar het is niet makkelijk op dit moment. Het is moment. zeker niet makkelijk. Dat begrijp ik ook wel met de stikstofregels en noem maar op. Ja, precies. Uh, dat zijn wel. Duidelijk. Mee ja, bezig. Ja, ja, nee, dat begrijp ik wel. Ja. Maar uh, uh, soms, soms, waar die passagepanden stonden, die zijn keurig afgebroken nu. Maar er uh, gebeurt verder ook heel wat. Ja, nee, ja, en dat heeft nee. met het entreegebied te maken. Ja, ik weet ja, niet of ja, alles ja, met elkaar te maken is zo. Dan.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 Dus dan zie ik ook wel met vertrouwen tegemoet dat we maar, het te ja, snel op gaan pakken. Ja, natuurlijk moeten we de straat eventueel afsluiten. Maar aan de andere kant moeten winkeliers. Moet ja, daarom. De, dan, de, de, de, die die, de, die maar, moeten zich houden aan, aan, aan bepaalde regels als ze die stoep gaan. Uh, ja, nee, vijf, dat, snap ik, dat snap ik. Ja, dat, dat maar, dat het nee, maar het wordt niet gehandhaafd. Nee, maar het blijft. Als je de halte straat neemt, vooral het eerste stuk, het eerste dat, stuk is gewoon, ja. dat is gewoon hartstikke smal. Ja, maar de, het is ook. Weet je wel, als je. Uh, ruimte maakt. Als winkels ruimte maken, dan kan je er gewoon doorheen. Ja, nou, Op een normale ja. manier. Nou, misschien en, moeten we dan een keertje met diezelfde groep door de Haltstraat doorgaan. Ja, en precies. dan ook ja, meten we van hey, hoe dat precies zit. Voordat we weer naar een muziekje gaan, uh, nog één vraag over die gemeentelijke heffingen. De, de, de belastingen, dus uh, uh, van alles en nog wat. Dat gaat dan 3,5% omhoog. Dat is de. de, de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 ik draai, ik, volgens mij is het een van de mooiste nummers van de Beatles, zei hij. Ja, uh, George ja. Herzen schreef ook een hele mooie. Ja, George Herzen schreef mooie Zeker. nummers. Ja. Something. Something in the way she moves attracts me like. Oh, okay. Ja, en uh, op uh, YouTube is een uh, soort van... Uh, um, ja, heel klein documentairetje te, te zien over George Harrison. Hoe hij er... er toe, kom je eruit, hè? Kom je eruit, geluk? <laughs> ja, ja. Hoe hij er toe aangekomen we... is. Nee, dat is warm.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 Weet je dat het niet? Ik weet dat er een rapport is. en ik, dat, Volgens mij is dat ook ongeveer uh, wat erin staat. En ja, volgens mij wordt het nu betrokken... bij het verdere uitrollen uh, ja, ja, van het gemeenteverkeerse vervoersplansplan. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja, dat klopt, maar goed. Uh, er, is, er wordt al, denk ik, 30 jaar gesproken. Ja, Over, ja, ja. Maar, en, maar het is nu al, al, al echt uitgezocht... omdat anders elke keer weer de discussie ontstaat... van ja, nee, ja, nee. Dus volgens mij moeten we dus nu... als dat echt zo is en het kan echt niet... Zullen we toch naar een alternatieve oplossing zoeken ja, ja. hoe wij verkeersstromen richting Zandvoort. en vooral ja, eigenlijk onze, onze toe- en afgangwegen, hoe we dat beter kunnen organiseren? Ja, name... Stelt dat het, de, de, de, het kosteloor eigenlijk veel te smal, maar, maar toch gaat het al jarenlang net aan goed. Nou, dus er eigenlijk... zijn een aantal dodelijke ongelukken gebeurd hè, in het verleden. Maar goed. Maar, uh, nou, niet op die, die plek. Ja, in die in bocht, de bocht, ja, ja, je de bocht. Ja, ja, ja. die smalle bocht. Ja, met ja, die brommer. Er zijn natuurlijk een aantal mensen al recht die uh, in ja. de tuin van Nederland. Ja, de dat ja. klopt, dat klopt, dat klopt. Maar oké, okay, dat, dat is natuurlijk echt een, echt een, een bottleneck. bottleneck. Ja, ja. Ja, ja. zo'n rapport, was dat nou echt nodig? Want uh, ja, er uh, wordt op Facebook ook gezegd. Ja, dat, dat had je van tevoren. Ja, de, uh, nou, ja dat, nou ja. En, en wat kost zo'n rapport Ja, dat kost veel te veel geld. Maar wat is veel te veel geld? Ja, dat is 30.000, 40.000. En.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 moet je alles onderbouwen. Ja. Maar voor nou, nou, de anders nou, nou, nou, nou, en voor de tegenstanders. Ja, want nou werd er nog een... een, een dus, we, dus je moet, je wel ja. moeten. Soms denk ik ook, wat jij zegt klopt. Ik heb het ook, ook met andere zaken. Ik kan het zelf wel beslissen. Ja. En dan staan ze maar aan te kijken alsof ik gek ben. Nee, maar, maar je, dat wat je zelf kunt hebben... Met, met, met, met, met die Natura 2000 regels en zo. Ja, dat weet je gewoon dat het niet tuurlijk, kan. Nou, en, en, en, en, maar ik, ik hoop dat en, het ook ophaalt... Ja, ja, maar er werd toch nog een slag om de arm gehouden... dat wanneer de, uh, die regels, stikstofregels ja, ja, ja, aangepast zouden ja, ja, ja, worden in Europees... Ja, ja. dat het misschien toch nog mogelijk zou ja, zijn. Jij kent meer van het rapport dan ik. Ja, report. nee, ik heb, <laughs> het, uh, ik, heb er, ik heb er vier, uh, vier dagen... Uh, nee hoor, dat valt mee. Maar ja, ik, ik haalde er heel snel de, de, de essenties ja, uit. Dat vind ik nergens. Nee, nee, vind ik altijd prima. En, en, en een andere zaak. Het Badhuisplein. De, de, gisteren opeens op de website van de gemeente staat... dat uh, uh, wat moet er nou wet, precies? Wet, dat, wet uh, dat er een recht voorlopig voorkeursrecht is... Uh, ja, ja. Uh, gronden Badhuisplein. Ja, in, in normaal Nederlands is dat... Uh, betekent dat, dat... gronden die vrijkomen, zoals bij, de, bij, bij het casino... dat, dat de gemeente... De, de, de, als eerste mag zeggen ja, dat ze recht, recht, recht van kopen hebben. Maar ja, het, ja. kan de overheid het zo beslissen? Nou, daar, daar, daarom heet het ook een wet. Het is een wet, die, oh, het die is een wet zelfs. En, het is een wet en, en daar moet je wel besluitvorming over. nou Dat staat ook een beetje toegelicht. Het is een te lang om daar nu helemaal op te gaan. Nee, dat nou, maar dat hebben niet, we he? gedaan, ja, om, omdat we gewoon die ontwikkelingen daar een eigen hand een beetje nou, ja, ja, houden. onder controle willen houden en, ja. en dat we ook. Hier, dit is dan zo'n voorbeeld dat er toch actie wordt ondernomen om te zorgen dat we voortgang blijven maken. Ja. Want dat duurt al jaren natuurlijk. Ja. En daar zou, zou soms nog toch geld voor hebben om dat even dan aan te kopen. Uh, ja, maar nou, okay, De bedoeling is dat niet dat wij dat dan houden. En dan ga je daarna ga je, moet het natuurlijk ontwikkeld worden. Ja. Uh, ja uiteraard. Nog. Nou, ja, dan, dan is het, het, voordeel het dat Het begint met een grondkoop. Dat er, dat er dat een, een zuinige wethouder van financiën is, dan dat je <laughs> het wel zou kunnen kopen. Bij nou, nou, ik ga ja, nou. graag uit je. We hebben geld gehad en het kan allemaal, maar dat, dat, dat, zo wil ik het ook niet doen. Uh, in een van die uh, commissievergaderingen werd ook nog uh, een plannetje van het bedrijf. De arbeid, daarbij kwam even naar boven. Uh, een lift bij het ja, strand. Wat ja. kon je daarvan? Ja, dat, is, dat, dat plannetje ken ik al. Dat is grappig. Nee, op zich goed dat iemand er aandacht voor vraagt. Ja, want CDA heeft er het verleden ja, ook al over. Ja, zeker. En, en ik ben zelf, toen ik uh, nog de entree deed in 2011, ook met Telassa. Omdat dat zo'n rare hoek is. En daar die overgang zit van de hele boel naar de andere. Om daar ook ooit een lift te doen. En die plannetjes zijn alweer gedeeld.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 En, de, en dat wij dan toch gaan kijken wat ja. we al kunnen doen. En dan is dat een mooie vliegwiel ja. om uiteindelijk die, al die, de algehele toegankelijkheid van Zandvoort te verbeteren. Ja, want jij zei, dat vond ik nog wel grappig. Uh, als het zoveel kost, dan kun je er ook drie bestellen Ja, doe dat dan met drie. En, ja. en dan krijg je misschien die derde ja, graad ja, Dat, maar, maar, maar, dat ja. vond ik wel een Maar Op zich he? is het goed, omdat ja. we er helemaal hard mee zijn. Nee, vinden. absoluut, dat ja. ben ik ja. helemaal met een je eens. Oké, okay, uh, we gaan uh, uh, even naar de krocht. Uh,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 dat we er hopelijk in kunnen bewijzen, ja, ja, ja. Ja, Dat hoop ik, ja, dat weet je ook nooit precies. Maar volgens mij gaat het allemaal redelijk uh, voedigen. Ja. Ja. Op, de, op, de, op jullie website van CDA Zandvoort... staat nog steeds de tekening van de eerste... Ja, uh, mooi hè? Ja, ja, die, dat, die, dat, eigenlijk is die veel mooier. <laughs> die vinden, ja, die vinden wij vinden die ook nog steeds mooier. Maar, maar wat is de reden waarom die andere nou, nou, dat, incurs... dat, dat, Dan hebben we weer zo'n welstandscommissie... Uh, die, die dan zegt van... Joh, maar, die aanbouw is, is, is een aanbouw...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 Met elkaar over. Dat was wel het eventueel het idee. En ook dat als je er zaterdagochtend komt, dat het een verzamelplek wordt. Mm -hmm. waar mensen bij elkaar komen. Ja. Wij we, we hebben wel heel veel ruimte nodig, dat weet je. Maar dat is uh, toch wel heel veel. Ja, ik zie, het. <laughs> ik zie het. Het zit hier helemaal ja, vol. Het zit hier de redelijk. Ja, maar nee, hier, op de tribune zitten ze. Op, op donderdag staat hier een uh, live. Uh, ja, uh, live. Die live bent uh, kan altijd. Op het podium. Ja, dat is waar. Je wil niet weten als we hier zes man hebben nou, dat staat het wel te tetteren. Dus, uh... Ja, maar in de krocht is dat ook wel. Dames en heren, okay. volgens mij beginnen hier onderhandelingen. Ja, die, uh... ja, ja, we kunnen het <laughs> beter niet doen dan hier. Zullen we het uur een beetje gaan afsluiten, heren? Want maar ja, we gaan zo afsluiten. <laughs> vind jij het jammer dat het hdmz museum niet door is gegaan? Ja, dat vind ik zeker jammer. Ja. En, uh, dat is, uh... Maar is dat puur financieel geweest? Nee, het combina... nee, is niet puur financieel. Er, is, er, er ligt een rapport onder. Het, het, het gebouw vraagt nogal wat aanpassingen.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 Ik dacht nou, dat we alles zo'n beetje gehad hebben. Of jij moet zeggen van uh, dit moet we nou, snel behandelen. Wat, nou, wat, wat nog wel heel belangrijk wordt komen die jaar. Dat is ook aandacht voor gevraagd in de politiek. is De, de woonwelzijn, zorgen, ontwikkelingen. Ja, ouderen. Ja, ja. En, uh, OPZ nou, kwam met het knarrel Ja, nee, oké. Okay, maar <laughs> nou, dat zit ook in mijn portefeuille. En ook bij de wethouder Hendricks. En, en daar zijn we hard mee bezig. Een woonwelzijn, zorg agenda op te stellen. Met alle betrokken partijen. En nou, dat, dat we ook echt...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 En, en, en, en woningen waar mensen samen kunnen denken, moet je ze ook gaan bouwen. Ja. Ja. Dan moet je ook zorgen in die projecten dat daar ruimte voor is. Dus nou, dat, is, er, dat, is er, dat is een is, heel belangrijk ding. Ja. Er is de stroomvoerder die, die het, uh, de grond van, van Kleef gekocht ja. heeft op de Stolbergweg. Die wil, die wil daar ook eventueel. Uh, ja, maar daar wil ik graag dan ook mee in gesprek. Ja, dus ik zal iets uh, ja, en, en, en wat ook belangrijk is, is het accommodatiebeleid. Dus ja. alles rond, rond de, uh, accommodaties uh, en verduurzaming ja. van ja. ons vastgoed. Oké, okay, ja. we, uh, we gaan afsluiten. Want we kunnen nog wel een uur doorpraten. Nou, ja, we we ja, moeten we nog een stuk muziek ja, laat ja, me of, doen. Ja, we... laten Of... of, of. Kunnen ja. we het volgen? Want we hebben nog minder dan twee minuten. Dus nou ja, ja, dan kunnen we net zo goed Laten uh, volpraten. Klein, ja, we kunnen het ook uh, maar goed. Uh, ja, het is, het is, uh, twee minuten muziek is uh, altijd leuk. Maar, ja, zeker. Twee, we we dan, uh, uh, mogen wij Gert-Jan hartelijk danken. En jou nog een heel goed weekend. Ja, dank dank, dankjewel. Jan, goed weekend, ja, dank dankjewel. je wel. En ga Wat allemaal wel. kijken en zoveel naar de kunst en cultuur. Ja, absoluut. Ja, Daar hebben we het net uh, ja. uitgebleven okay. over gehad. Dank je wel,